Mm -hmm. Everybody's to shaking over. Je pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Dit is twintig jaar, ZFM. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 hey, hey, On your way,